Het weer in het noorden kan er nog wat regen vallen. Verder zijn er opklaringen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Overdag gaat het overal weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Anna Neeltje de Boer. Goedenacht en fijn dat u luistert naar het EO-programma Dit is De Nacht. Vannacht hebben we het over de Matthäus-Passion. Dit bekende meesterwerk componeerde Johan Sebastian Bach in de 18e eeuw. Het is ontzettend populair, populair in Nederland. Afgelopen week waren er meer dan 200 concerten. Nou, Ik hoorde Arjan Breukhoven net zeggen wel misschien 250 concerten uh, uh, ja, in, in Nederland... En um, bij mij in de studio, muzici Arjan Breukhoven en Bas Rammelaar. En uh, ja, samen duiken we de matthäus Passion in. Arjan, jij was net al even aan het vertellen dat Bach een, een genie is. Ja. Wat maakt hem zo'n genie? Nou, wat ik, wat ik voor het nieuws al zei, gaf ik even aan dat voorbeeld van, van die kruisvorm die, die Bach verweven heeft in de muziek. Uh, er zit uh, een enorme getallen symboliek in... ...wat je dus eigenlijk op het eerste oog, op het eerste oor... kan je beter zeggen als je naar luistert... ...niet zou opvallen. Ik bedoel, je gaat naar zo'n uitvoering van de Matthäus... ...of je luistert naar een cd... ...of waar je het dan ook vandaan haalt... ...maar dan zijn die dingen niet het eerste waar je naar luistert... ...maar uh, Bach die heeft zijn eigen naam bijvoorbeeld in getallen... In de, ...als een simpel voorbeeldje hoor... In, de, in, de, in, de, uh, ...in het stuk gezet. Zoals uh, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt B-A-C-H, dus Bach... ...als je de letters bij elkaar optelt... Dus de B is de tweede letter, de A één, derde is de C. En dan, nou, bij elkaar opgeteld, krijg je het getal 14. Hè? En dat getal 14, dat komt in die matthäus persoon terug. 14 koralen worden er bijvoorbeeld uh, gebruikt. Mm -hmm. Een ander getal, wat ik heel mooi vind trouwens, is, uh, dat, uh, is het gezal 365. Mm -hmm. Als je alle uh, basnoten van, uh, van, de, van het continuo van de orgelbegeleiding of, of met de contrabas, als je dat bij elkaar optelt, kom je op 365. Nou ja, waar denk je aan bij 365... Een jaar? Een jaar. En Bach die wil, denk ik, daarmee zeggen van denk erom. Christus moet wel jouw uh, basis zijn elke dag. 365 dagen van het jaar is oh, nee. Bach jouw oh, basis. Ja. Kijk, ik denk Bach daar, die heeft daarmee uh, willen zeggen van denk erom. Hè? Dat wil ik met dit stuk zeggen. Kijk, Bach die heeft, en dat, is, dat is een klein stukje getallen symboliek. Uh, maar dat zit, het hele stuk zit vol. Maar uh, om daar, daar dan even op in te haken... Maar dat denk ik dat het heel geniaal is, als je dat nou, verzint. Als je dat dat verzint. Is, maar jij zegt, dat hoor je niet meteen. Nee. Nou ja, ik zou dat helemaal nooit horen. Nee. Maar dat is en, het en Bas, mooie. En dat... als jij, jij schudt je hoofd ook. Ja, wat je... Is het, dat is dan toch dat je dat op een gegeven moment weet? Ja, dat, dat, dat noem je dus uh, retoriek. En, en dat is uh, symboliek. Achter de noten. En iets wat je niet kunt horen. Dat kun je misschien zien in de partituur. En vergelijk het maar met de grote kunstenaars. En, en, en, uh, hè, zoals Da Vinci. En uh, Michelangelo. Maar ook Rembrandt. Um, die hadden ook die, die retorica. Dat was een zesde zintuig. En als je dus die kunstwerken bekijkt. Of het nou beelden zijn van Michelangelo. Hè, of, of een, uh, een fantastisch schilderij. Van Rembrandt. Uh, dan, dan kun je daar dingen inzien, niet alleen qua techniek, dat het briljant is. Hè? Boven natuurlijk goed en mooi. En uh, door iedereen, uh, door alle eeuwen heen, uh, naar hun, uh, geliefd. En uh, ja, dat zie je bij Bach dus ook. En uh, daar zit dus een heleboel ook symboliek vaak in, hè? in de beelden en de schilderijen van, van, hè? van uh, Da Vinci. Daar zijn ook hele boeken over geschreven, waar we het nu dus niet over gaan hebben. Maar dan, dan, dan zie je dus ook wat bij Bach in de Matthäus uh, gebeurt. Maar dan op, uh, uh, zeg maar, christelijk gebied uh, zitten er allerlei uh, facetten in van ons eigen geloof. Je kijkt eigenlijk niet alleen in het hoofd van de componist en van de kunstenaar, maar ook in zijn hart. En dat is zo mooi. Dat is, dat is gewoon waanzinnig. Om daar als he, toonkunstenaars zijn wij, zo zeggen we dat. Maar om daarmee bezig te zijn. En om dat over het voetlicht te kunnen brengen bij de luisteraar. Want als jij en... bent, bent concertzanger en ja. dirigent. Ja. Ga jij dan op een gegeven moment ook op zoek naar die retoriek? Ga jij ja. op onderzoek uit? Ja, zeker. zeker. Een, een, een, een klein iets is uh, te vinden in de partituur. En dat is zo ontzettend opzichtig. Iedereen ziet dat in het openings. In het eerste deel van de Matthäuspersioon... komt er een heel groot gat in de partituur voor. Namelijk één maat waarop iedereen rust. En dat is midden in het koor... Zint Blitzen, zint Donner, in wolken verschwunden. Ehm... Um, uh, waar, wanneer Judas uh, Christus aangeeft... Hè? Uh, Judas is de, de, zeg maar de, de, een van zijn leerlingen, een van de twaalf... die op een gegeven moment uh, liever geld heeft in zijn hand, handje... dan, uh, dan Christus uh, achterna loopt. En uh, dan is dat koor is een uh, beschouwing zeg maar, op dat gebeuren... wat er met Judas is, uh, heeft plaatsgevonden... En uh, uh, in dat gat wat je ziet, dat is een groot gat in de partituur. Als je dat, de partituur ziet, één maat is één bladzijde met al die instrumenten, al die koor, dingen en de orgel eronder en zo. En dan zie je dus inderdaad een gapend gat. Dat is de afgrond waarover wordt gezongen. Letterlijk de afgrond. Die hoor je, maar die zie je dus ook in de partituur. Dat is fantastisch. En de bliksemflitsen scheren langs je heen. Dat is fantastisch. Hoe voelt het als je dan dat soort ontdekkingen doet ja. in zijn werk? Ja, iedere keer is dat weer... Want dat is, dat elk jaar voer ik het wel één of twee keer uit. Soms als dirigent en vaak nog als zanger die de Christusrol vertolkt. Maar dan elk jaar moet ik het weer opnieuw bekijken. En dan ieder jaar vind je wel weer iets wat, wat je nog niet ontdekt had. Je oh. kijkt even naar. Arjan, jij zal dat ongetwijfeld. Je bent bach -kenner. jij zal hm. dat ongetwijfeld herkennen. Nou, ik wil even erop inhaken. van Veldhoven, die nu zijn laatste uitvoering gaf. Die had vorige mm -hmm. week een, een, een. Tenminste, zijn laatste uitvoering in aarde met, uh, met de Matthäus. Uh, had een, uh, in de Algemene Dagblad had hij een heel interview. En toen zei hij ook: Hij zegt. Het is elke keer als je dat stuk weer begint. dat je denkt. Je, je, be, je begint eigenlijk weer alsof het helemaal nieuw is. En dat is uh, voor mij als, als, als speler, als organist. Uh, die Bach werken. Uh, kijk, voor, voor een organist is Bach gewoon het begin en het einde. Uh, als je een stuk van Bach misschien al duizend keer gespeeld hebt. En die eerste keer na die duizendste keer. Dan zijn er weer fragmenten dat je denkt. hè, meen je dat echt? Heb je dit geschreven? Wat is dit mooi? Net even een andere invalshoek terwijl je speelt. En dat is bij, geen, bij weinig andere componisten. Ik wil niet zeggen bij geen enkele. Want, uh, maar bij weinig andere componisten heb je dit, zoals bij die Bach. Ja. Dus het elke heb jij elk jaar weer? Nee, elke keer. Elke, elke keer. Voor mij wordt elke dag. Als ik elke ja. dag een stuk speel van Bach, dan is het elke keer weer, dit. Nee, is niet waar. Nee, ja, het is echt. Ja, want wij voeren dit werk natuurlijk uit, uh, elk jaar een aantal keer. Maar dat heet geen reproduceren. Bij andere stukken heb je dat misschien wel. Hè? En, um, maar je, je mag het opnieuw herscheppen. Ja, nou, ik, ik, las, uh, ik las van de week een mooie. Ik, ik heb hem opgeschreven hoor. Hij ja. is niet van mezelf. Ik lees hem voor. Ja. Naarmate een kunstwerk ons gaat fascineren. ontdekken we nieuwe betekenissen erin. Ja, zeker. Je krijgt die fascinatie voor, voor die Matthäus. Je krijgt een fascinatie voor een bepaald schilderij. Wat jij zegt, Da Vinci, Rembrandt, noem ze maar op. Waar heel veel En die diepe fascinatie lagen in je gaat er kijken. Ja. en dan die lagen. Die, die, die, die, wat, wat ik daarnet dat onder dat maaiveld. Ja. en dat ga je dan. dat ga je ineens zien. Of misschien niet eens zien. Je leest erover. Er zijn natuurlijk studies over geweest. Ja, precies. En dat fascineert ja. hoor. En dat maakt klassieke muziek denk ik ook wel heel bijzonder. Ja, en toch raakt het ook mensen die dus niet gestudeerd hebben, en dat is ook zo mooi, hè, dat je, wij mogen het herscheppen, maar de luisteraar die naar zo'n concert gaat of in die misschien zit, die dingen op, op helemaal niet die op, op bladmuziek op, überhaupt nee. nooit te zien krijgen. Nou, er zitten wel heel veel mensen hoor met een partituurtje op hun schoot vaak, mm -hmm. hè? maar inderdaad uh, sommige mensen kunnen niet eens die, die noten lezen en zo. Ja, dan uh, dan is het toch zo dat Bach ook een van de grootste melodieschrijvers is aller tijden. Ja, dat is niet alleen maar de, de harmonieën die je hoort. En de, de finesses. En de, de, het licht en het donker. En zo'n gat in de partituur. En, maar dus ook uh, de, de melodieën die uh, raken midden in je hart. Ja. Ja, nou, het is een stuk emotie. wat ja. en Bach Deze muziek geeft ook mensen troost. Of je het wil of ja, niet. Ja. En dat... Het gebeurt. Het ja. overkomt je. En uh, als je naar zo'n Matthäus gaat... er zijn mensen die nog nooit... of misschien popart... Uh, liever popmuziek willen horen. Ja. En, die, en dan heb je op een gegeven moment een verjaardagscadeautje gekregen... van hey, je krijgt een kaartje voor, uh, voor de Matthäus-persoon. Mm -hmm. Nou leuk, dankjewel. Dat, dat stond nou echt stond bovenaan mijn lijstje. Mm -hmm. Maar je krijgt het mee. Je denkt nou oké, okay, ik ga dat toch maar een keer... laat mm -hmm. ik maar eens een keer gaan zitten. Iedereen die daar naartoe gaat... die gaat... na afloop van, dat, uh, van die uitvoering naar huis... Ik denk gewoon stil. Je gaat je auto in, je laat je radio uit. En je bent zo ongelooflijk. Ook over... letterlijk wel. stil, want er wordt niet geklapt nee. naar de hand. Nee, vroeger wel. Vroeger als je de... we, in het begin van het programma hoorde je er net uh, Ramedie. Nou ja, in de tijd. Uh, begin vorige eeuw, nou laten we zeggen, 50 jaar, 1950. Toen uh, Willem Kes, uh, dus die, die uh, Altaria aria uh, uitgevoerd had, nou, ja, dan kwam hij met, met de alt met de violist en de Alt. Uh, liepen ze naar voren, diepe buiging, applaus, stormachtig applaus. Ja, dat was in die tijd. Uh, daardoor maakte denk ik, ook dat die uitvoering zo verschrikkelijk lang man, werden. Ja. Ja. Kijk, Omdat er zoveel geklapt werd. Kijk, tegenwoordig, uh, Tom Koopman die heeft gepresteerd in 2 uur en 25 minuten. Maar Harry Brasser, uh, die, uh, die heeft hem in de 50e jaren in Haarlem gedaan. Die deed dus 3 uur en 56 minuten over. Moet je je voorstellen, dus 2,5 uur en bijna 4 uur. En je speelt exact dezelfde noot. Je, je verzint er geen noot bij. Je laat geen noot weg, maar exact dezelfde noten. Wat een verschil. Bizar. En dat is uh, misschien ook wel door dit soort dingen. Natuurlijk ook andere dingen. Dat ze dus echt uh, grote ruimtes namen. Maar ook applaus en alles. Het biedt dus troost. Mensen zijn onder de indruk, ook als ze van andere muziek houden. Kan jij, uh, Arjan, je de eerste keer nog herinneren? Ja, dat ja, jij, ja, ja. ja ik studeerde net een conservatorium in, uh, in Den Haag. En uh, toen ben ik uh, in de Kloosterkerk, de kerk waar uh, onze voormalige vorstin uh, altijd zondags naar de kerk ging. Mm -hmm. Misschien nog wel steeds. En de Kloosterkerk was uh, het residentieorkest met de uh, oratoriumvereniging Excelsior. Die gaf daar een jaarlijkse uitvoering. Dus daar ben ik toen voor de eerste keer naartoe gegaan, ja. En dat ik weet het nog. Hoe heb jij dat ervaren? Overwhelming, denk ik ook. Kijk, je kende het muziekstuk natuurlijk. <coughs> je bent uh, ja, ben muzikus, je bent uh, ben in de klassieke muziek ook geïnteresseerd. Maar ja, het, het, uh, ik denk, het. misschien ook wel hetzelfde voor een bij muzikus, maar ik denk hetzelfde gevoel als iedereen heeft. Kan jij wow. dat toch eens proberen te omschrijven? Want je zegt overwhelming, maar voor anderen zeg je, kan het troostend zijn. Wat voor emoties voelde jij? Dat is Wel lang geleden, hè? daarna hebben we andere emoties bij de stuk gekregen. Om nou precies te zeggen wat mijn emoties toen waren. Maar het beeld van die, van die kerk, die zie ik nog wel voor me. En dat, dat koor en dat orkest wat daar, wat daar, wat daar speelde. Ja, het, uh, ja, gewoon, ja, ze wat niet in woorden uit te drukken. Nee, moet je Zij gewoon dat horen. Ja, heb ik ben ook. Jij jouw ja. eerste keer nog? Ja, mijn eerste keer was uh, in het concertgebouw. En daar ging ik naartoe met mijn tante. En mijn moeder was er ook bij, maar we hadden geen auto thuis, dus we reden mee. Ik denk dat ik een jaar of vijftien was. Ja, en uh, nog lang niet eraan toe om, uh, om, om, om uh, te <tie> denken van, ik ga zanger worden. Ik geloof dat ik net zo praatje af was. Gelukkig is mijn stem gemuteerd naar een lage stem. En uh, toen, toen zag ik dus en hoorde ik de Matthäus Passion onder leiding van Nicolas Anoncourt. Uh, waar ik later ook zelf mee heb gezongen. En uh, um, ja, dat is zo bijzonder dat je uh, daar dat voor het eerst over. Ja, dat wat je zegt, het komt over je heen. En uh, toen was ik uh, meer in popmuziek was ik bezig. Met mijn hoofd, met, met mijn gedachten ook. Uh, ik wilde geen pianoles meer in die tijd, want al die toonladdetjes en drieklanken en vingerzettingen, daar had ik de balen van. Dus ik wilde gewoon. Uh, nou. En toen werd ik dus meegenomen en, uh, naar, de, uh, naar, de, naar het concertgebouw. Ja, fantastisch. Sindsdien heeft het me ook niet meer losgelaten. En, uh, ja, ben ik het ook dus dat zelf maakte aan. ook meteen zo'n indruk. Mm -hmm, ja. ja, dat kun je alleen maar horen. Dat als je iets hoort uit de Matthäus, dan snap je het. Misschien is het weer tijd voor een, een stukje. Uh, voordat ik uh, dat ga zeggen, heeft u uh, een vraag... of misschien bent u zelf afgelopen weken... bij de uitvoering van de matthäus Persoon geweest. Laat het ons weten. Bel naar het nummer 0800-1121. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen. En dat doet u in de uh, Radio 1-app. Um, nu het nummer wat ik hier heb staan. Wir zetten ons. Wie, wie van jullie twee wil daar iets over vertellen voordat ik het uh, aanzet? Het, hardcore, ja. Ja. het laatste gedeelte van de, van de Matthäus Passion, <coughs> waarbij Christus uh, begraven is. En uh, wij met z'n allen horen dat aan en zien dat. En horen dus uh, uh, het, het slotstuk, het grote slotstuk van de Matthäus Passion. Waarbij we gewoon uh, ons allemaal neer kunnen leggen bij het feit dat het uh, nog geen Pasen is. Nou, Zijn wat ik, wat er, ik nog... er misschien nog aan, aan toe wil voegen, je hebt uh, uh, de mensen die zeggen van, uh, ja, het is eigenlijk belachelijk, hè, dat, uh, dat de matthäus Persoon eindigt met wie je zet, ze noemt niet, trainen niet, Christus ja. is, uh, is gestorven. Maar jongens, Christus is toch opgewekt? Ja. Waarom staat dat er niet bij? Waar, uh, geloof de Bach dat niet. Mm -hmm. Nou, ik denk, uh, het is niet voor niks een persoon. Een mm -hmm. passie is dus de uh, vertelling van het lijden en het sterven van Christus, maar... Bach heeft natuurlijk ook zijn Paaskantate geschreven. Ja, is dus dat, is, uh, dat, dat commentaar wil ik dan toch wel een beetje tegengas geven van ja, ja wacht even, wacht even. Dat, wacht dat wacht is er ga... ook. Ja, dat is er ook. Maar wacht, dit is puur natuurlijk. Die man ja. 26 27 natuurlijk Leiden. en dat eindigt dat je op een gegeven moment Christus is overleden en dan uh, gestorven en dan uh, ja, dan zeg je je dus echt neer met diepe tranen ja. en dan ja, en dan de allerlaatste noot en de ene laatste noot. Van dit deel, ja, dat uh, dan mag je dus niet, niet applaudisseren. Dan moet je stil zijn, dan moet je zo'n kerk vooral in stilte uitgaan, mm -hmm. monden dicht. Want die laatste twee noten, zo schrijnend als Bach dat schrijft, dat is de samenvatting, denk ik. Het lijden van die hele Matthäus-persoon in de laatste twee noten. Dus het duurt eventjes, maar denk erom: die laatste twee noten daar moet je echt nog even naar luisteren. Mm -hmm. laatste twee tonen, ze hebben geklonken. Ja. Voor degene uh, die net inschakelen. Ik heb het samen met Arjan Breukhoven en Bas Ramselaar over de Matthäus Passion. En uh, deze twee laatste tonen waren belangrijk. Ja. Waarom uh, Arjan, kan je dat nog een keertje vertellen? Nou dit, ja uh, om zo te eindigen. Want meestal eindigen het, ja, eindigen ze meestal mee. Maar ja, dan die, die voorlaatste toon die maakt het allemaal zo schrijnend. Um, een soort samenvatting wat ik al in de aankondiging zei. Een, sa een soort samenvatting van het hele stuk. Ja, kom er maar eens op. Kom er maar eens op. Ja. Yeah. Want het, het is gezegd, het is een, een heel uh, bijzonder stuk. Wat uh, eigenlijk ook nog vaak aangepast is in de loop der jaren. Ja, yeah, de, eerste, de eerste versie heeft Bach of in 1727 of in 1728 gecomponeerd. Nog niet helemaal, ja, we kunnen het hem niet navragen. En Bach schreef sowieso niks over zijn eigen werken. Dus er is, hij heeft ook niet ergens iets opgeschreven. Toen was ik daar en daar en daar, dat ik dit en dat. Dus we nemen aan dat het uh, 1728 uh, dat, dat uh, de versie is. Uh, en daarna heeft hij meerdere aanpassingen gedaan. Hij heeft een oerfassing. Daar kan jij misschien nog iets over vertellen. Ja. En uh, waar, waar Bas dus ook uh, mee gezongen heeft. Maar de versie die we nu eigenlijk horen is de versie die in 1736... Uh, samengesteld, zou ik maar zo zeggen, door Bach. Er zijn dingen veranderd. Wat dus, voor uh, dingen werden er nog veranderd? Nou, het, uh, het slot van het, uh, van het eerste deel. Uh, dat is nu uh, Oent Bewijn aan de Groos. dat was een ander koraal. Maar dat Oent Bewain aan de was eigenlijk het openingscore van de Johannes Persoon toen. Mm, en Bach, die heeft uh, dat koraal uit de Mattheus toch maar in, uh, in, uh, wat zeg ik, in de Joh koraal uit de Johannes heeft hij toch maar in de Matthäus gezet. Omdat hij dacht van nou, ik denk toch dat dat beter op zijn plek is, daarin. Nou, en die versie 1736 ligt trouwens in Berlijn in het museum. Dus gelukkig hebben we dat nog. Ja, prachtige handschrift hè? Ja, ja, waar trouwens nog iets heel leuks over te vertellen is. Maar in ieder geval, hij heeft tot 1742 is zijn laatste aanpassing geweest. Dat is misschien ook wel de reden dat het niet helemaal duidelijk is wanneer de eerste versie is geweest. Bach's eigen schuld. Bach, Bach is niet de enige hoor, er zijn meer componisten. Krieg is trouwens ook een componist waar die meerdere keren uh, veranderingen in zijn muziek heeft aangebracht. Maar dat heeft Bach dus ook gedaan. En je had er nog iets leuks over te vertellen. Daar ben ja, ja, ik natuurlijk stiekem we wel benieuwd nou, naar. En ja, ja, ja, in die 1736 versie, die kan je dus gewoon in het museum in, in de Missen. Of je kan zien, is een tweede. Maar die ligt dus in, in Berlijn. En daar is dus een pagina uh, waar waarschijnlijk uh, de ratten aangevreten hebben. <laughs> Oké. Okay. En dat is wel lekker natuurlijk. Hè, als je, je een autograaf hebt. Maar dat was waarschijnlijk in de tijd van Bach al gebeurd. Maar Bach die is zelf zijn eigen uitgaven, zijn handschrift gaan restaureren. Een stukje perkement, papier, zullen we zeggen, eraan vastgeplakt. Zelf weer lijntjes getekend. En uh, zelf de nootjes weer ingevuld. Zelfs de teksten weer bijgezet. En je ziet weer op een andere bladzijde, bijvoorbeeld, weer een koffievlek. Dus ik hou van koffie. In die tijd zit het trouwens ook wel erg prettig om te drinken. Maar uh, Bach die dronk dat ook. Misschien werkte die ook van 's nachts. Wat denk jij? Ja, vast. Ja, bij kaars maar, licht, hè? Ja. Ja. <laughs> maar dus, dus dat, dat is wel heel leuk om dat te vertellen over zo'n autograaf. Dat uh, maakt het katselen. ineens heel menselijk. Ja. Je zei al eerder, uh, je moet eigenlijk begrijpen wie Bach is... zodat je ook zijn muziek wat beter begrijpt. En je hebt er ook al kort wat over verteld. Oh ja, maar wat voor een man was Bach? Huh, uh, <clears throat> nou ja, Bach was uh, negen jaar oud. En uh, dat tekent zijn karakter denk ik ook een beetje. Uh, dat zijn moeder overleed. En een jaar later overleed zijn vader. Dus ja, uh, tien, elf jaar oud. Uh, papa en mama zijn er niet meer. Je, nou, daar sta je als wees. Hij nou, had de mazzel dat zijn broer, die woonde in de oordroeft, die was de organist, die heeft, uh, die heeft die jonge Bach dan in huis gehaald. En uh, ja, totdat uh, daar ook weer kinderen kwamen, toen moest hij er weer uit. Dus ja, die Bach die, die heeft wel wat meegemaakt als kind. En ik denk dat dat, dat ongetwijfeld moet dat iets aan hem, uh, met hem gedaan hebben. Het is, uh, het is, ik denk wel, het is een workaholic geweest. Mm. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Want uh, zeker in de tijd dat hij in, in, Leipzig, uh, in Leipzig van 1723 tot zijn dood, 1750, werkzaam was, heeft hij natuurlijk onmenselijk veel muziek geschreven. Dat is echt niet normaal, want wekelijks moest hij bijvoorbeeld de kantaten af, uh, afmaken. Dus ik denk uh, dat zal misschien ook mee te maken hebben dat hij misschien een enorme focus had, kon hebben voor, die, uh, voor zijn werk. En, is... en, hij, en hij, is, uh, hij is nog eens een keertje op vliegen geweest. Maar ja, dat zijn we allemaal. <laughs> uh, wat ik net al zei, was een keer met een fagotspeler uh, in Arnstad uh, slaande ruzie gehad. Omdat hij zich uh, beledigd voelde. Maar ja, heeft ook eens een keertje die, die, die, die jongens van het koor. die eens een keer een lel om de oren gegeven. Omdat ze niet deden wat, wat Bach wilde. Dus ja, ik, ja wel, Hij kon best vurig zijn. Ik denk dat het de vurige man geweest is. Dat, ja. dat zijn al een aantal dingen van eigenlijk de weinige dingen die over hem uh, bekend zijn. Bas, wat voor man denk jij dat het was? Ja, zeker. Het is in principe... Het, Bach heeft, heeft een enorme uh, traditie. Die familie Bach, Beek in het Nederlands. Ja, dat waren allemaal, allemaal muzikanten. Tot twee eeuwen voor Johan Sebastian is, zijn er muzici bekend. En uh, zijn broer was dus uh, inderdaad muzikant, zijn vader. En zijn, zijn achteroom, Johan Christophe, in Eisenach. Uh, dat was ook een van de grote componisten uit die tijd. <tiek> en zijn zoons ook weer later, et cetera. Ja, zo gaat het gewoon maar door. Althans, op een gegeven moment is het opgehouden. Maar ook zijn vrouw was muzik muzikus. Uh, uh, uh, Maria Barbara, zijn eerste vrouw, die jong overleden is. Uh, was, uh, was ook zangeres. En uh, die mocht wel niet in de kerk zingen, maar die, die, die zong wel degelijk uh, uh, wel in de kerk. Maar dan als de kerk leeg was en dan zat ze, ging ze naar boven, toen waren ze nog niet getrouwd. Uh, zij heette ook Bach overigens, want ze was een achternichtje van Bach, <coughs> daar is hij mee getrouwd. En uh, ja, en dan gingen ze dus inderdaad uh, de mooiste liederen zingen. En daar is op een gegeven moment uh, de kerkraad achtergekomen dat hij een meisje boven had bij het orgel. Dat kon natuurlijk helemaal niet. En zeker niet als niemand het wist. En als de kerk leeg was. Uh, maar hij is er wel mee getrouwd. En uh, een van zijn ooms. Die ook componist was. Die is op een gegeven moment overleden. En uh, ja, die heeft de, uh, toen in zijn testament gezegd. Dat hij uh, uh, het huwelijk. Het, zeg maar. Het, het, uh, het, uh, de eerste geld. Uh, wilde doneren aan zijn uh, neefje. Die uh, dus inderdaad. Met uh, zijn achternichtje is getrouwd. Ja, Later is hij... Uh, Hertrouwd met uh, Maria Magdalena, M Anna Magdalena Bach. Uh, was ook een muzika, een vrouwelijke muzikus. Speelde ook cymbal en was ook zangeres. Um, ja, Bach heeft uh, nou, heel veel kinderen uh, samen met beide vrouwen gekregen. Is met Maria Barbara, later met uh, Anne Magdalena. Uh, heel veel, ja, de helft daarvan is overleden. In die tijd was de dood zoveel dichterbij dan tegenwoordig. Dat je voor, voor, voor elke uh, ja, uh, uh, ziekte wel bijna een oplossing hebt. Maar destijds stierven kinderen voor hun negende jaar, voor hun vijfde jaar... Uh, ja, 50% uh, daarvan stierf. En dat heeft Bach dus ook meegemaakt. Dus er zijn, uh, ja, zeg maar van de 20, zijn er 10 overleden. Maar dat is ook bizar eigenlijk. Ja. Hè? Wat zo'n wat zo man uh, natuurlijk meemaakt. Hè? Zijn papa en mama, natuurlijk, al snel overleden. Ja. Uh, zijn eerste vrouw, hij was weg. Hij was in het buitenland, Bach. Nou ja, in het buitenland. Er was ja, voor hem uh, buiten Turingen, Saxe, was alles buitenland natuurlijk. Ja. We hadden geen treinen of zo, fietsen. Ja. Maar uh, toen hij uh, weg was, een maand, toen is, uh, toen is zijn vrouw overleden, Maria Barbara. En hij wist dat niet. Ik bedoel, uh, nu hebben we een appje, stuur uh, je. Dan weet je het dat. binnen... Maar toen hij, toen hij een maand na het overlijden thuis kwam, uh -huh. toen bleek zijn vrouw dus dood te zijn. En ook al begraven, hij is er niet bij geweest. Hè? Twintig kinderen, maar de helft stierf op hele jonge leeftijd. Dus, ja, Dat, dat tekent een mens, dat kan niet anders. Maar, maar Denk je, je dat ik... dat te horen is in de muziek? Nou, denk, denk het wel. Ik denk dat je vooral ook... Um, um, dat die diepere laag hoort... in de kracht die ze uit... Uh, in dit geval. Dat is natuurlijk een, een, een componist... die heel veel religieuze muziek heeft geschreven. Maar ook wereldlijke muziek. Maar in beide, zowel wereldlijke als religieuze... hoor je uh, dat, dat het leven uh, daar is. Dus een levend iemand gemaakt... en geproduceerd en gecomponeerd. Je hoort daar gewoon aan dat... Dat iemand uh, uh, uh, de dood in de ogen heeft gezien. Of uh, bij zijn vrouw of bij zijn kinderen. Of zelf. En, en dat, uh, dat, dat is typerend voor, uh, ja, voor een kunstenaar denk ik ook hoor. Nou, wat ik misschien als, als toevoeging bij wil zeggen. Van uh, dat karakter van Bach. <coughs> Kijk, hij kan misschien opvlieger geweest zijn. Hij was een workaholic. En uh, weet ik veel. Maar het was wel een man die een enorme diep geloof had. Precies. En een enorm vertrouwen in Christus. Ja. En dat dat, de ik denk dat dat, dat is zijn houvast ja, geweest. Dat, absoluut. En, en, en, dat is, en dat kom jij zeker ook in zijn muziek uh, mm. weer tegen. Voor degene die net inschakelen en denken... waar hebben ze het over? <laughs> we hebben het over de Matthäus Passion. Uh, want dat is de laatste tijd zo ontzettend vaak uitgevoerd... dat we dachten bij Dit is de Nacht... Nou, dat is een reden om uit te zoeken wat de aantrekkingskracht is van dit klassieke werk. En ik zit in de studio samen met organist, dirigent en Bachkenner Arjan Breukhoven. En met Bas Ramselaar. Hij zong de Matthäus Passion in Binnen- en Buitenland. En dirigeert hem tegenwoordig. En ik heb hier ook nog allerlei fragmentjes uh, klaarstaan. Uh, Arjan, die jij hebt uitgezocht. Uh -huh. Ik denk dat het gewoon tijd is om eventjes weer wat, uh, wat af te spelen. Om ja, toch er toch even mee bezig te zijn. Waar hebben we het nou eigenlijk over? We're <laughs> Emotie, uh, ja, wat hoor je? Je hoort onweer, uh, mooi zoals jij dat trouwens net zei, Bas, over die afgrond. Hè? Halverwege, het was maar heel kort hoor, in deze uitvoering, maar halverwege is er een rust, er gebeurde niks, zoals jij dat net zegt, de, de, de uitbeelding van een afgrond. Maar het onweer, en uh, ik, kan, uh, ik zit even te denken aan, aan het begrafenis van mijn eigen vader. Door regenen, het was slecht weer. En, wel de en dan emotie is dit de muziek die jij daarbij voorstelt. Ja, maar hier, uh, dit is, uh, de, ja. Het dondert in het leven van mensen bij een overlijden. En de bliksemflitsen, alles staat op zijn kop. En uh, ja, dit is, uh, je zou eigenlijk trouwens bijna zeggen, van, moet dit wel in een passie thuis horen? Mm -hmm. Het is wel heel erg. Dit is de natuur die, die uh, weergegeven wordt in de muziek. Ja, dat, je zou eigenlijk zeggen, ja, een, een passie is natuurlijk een oratorium, hè? Een, een zangstuk. Maar uh, past dit wel in een passie? Ja, het, hij heeft het erin gezet om die uitbeelding te doen van wat er gebeurt. Zo ongelooflijk. Vind jij maar, dan eigenlijk dus dat dat niet past? Ja, prachtig. Ja, ik vind het wel. Maar die gedachte zou je kunnen hebben van past het? moeten dat niet allemaal een beetje gezapig, rustig zijn? Nee, Bach die, die, die heeft dit juist bewust ingezet. En uh, ja, die vliegende vaart, afwisselende stemmen, Donner en plieten al En alle stemmen van het koor. Twee koren trouwens die tegelijk zingen. Uh, het zijn twee koren hè, in, uh, in de Matthäus persoon. Wat, uh, veel stukken heb je één koor wat zingt. Maar hier zijn het echt twee, twee koren. Trouwens in het Thomas Kiertje heb je ook links van het orgaan en rechts van het orgaan. En waarom is dat dan? Uh, het zijn, nou ja je hebt, je hebt, uh, Bach die heeft ook twee, twee groepen mensen uh, tegen elkaar ingezet. Alsof ze tegen elkaar inzwongen. heeft een bepaalde delen in dit, in dit gedeelte dan niet. Maar uh, twee, zeg maar een soort volksoproer. Volk 1, volk 2, ruzie, tegen elkaar inzingen. Ja, dat heeft hij op die manier uh, door twee koren te gebruiken, heeft hij dat uh, kunnen uiten. Maar ik... hier zingen ze met het slotkoor, en uh, uh, zingen ze trouwens ook tegelijk, uh, wie je zet ze noemt, maar in dit deel, mm. alles tegelijk. Ik ga niet meteen alles laten horen, maar ik heb hier nog ook een, een klein fragmentje die in Wat uh, kan jij ons over dit stukje vertellen? Ja, nou, het, uh, het Joodse paasfeest, het Pesachfeest is aan afgelopen. En, uh, en dat, dat eindigt ze dan met een lofzang. En dat zijn Psalm 113 tot Psalm 118. En Jezus gaat met zijn discipelen naar de Olijfberg. Uh, aan de Ulberg. Ulberg, uh, dus de Olijfberg. En uh, wat je net hoorde. Ik weet niet of je het fragment nog een keertje kan laten horen hierna. Daar hoor je op een gegeven moment een, een, een, een toonladder, een stijgende lijn. En dat is in de begeleiding eerst en daarna de evangelistische hengt... ...Gingzi hier aus de Ulleberg. En daar, hoor, daar zie je eigenlijk in de muziek, door die toonladder te schrijven... ...een toonladder is een opgaand, ja, ik kan hem ook dalen, maar hij schrijft hem opgaand. En die opgaande lijn beeldt eigenlijk de componist Bach uit... ...dat Christus met zijn discipelen die olijfberg opgaat. He, dat is ook opgaan. Zal ik hem nog een keertje laten horen? Maar dan eigenlijk, dit wil ik er nog oh, een zo <laughs> Ik ben te snel. Je ik dacht voordat snel. je naar het volgende onderwerp gaat. <laughs> nee, nee, nee, want dit is namelijk wel iets belangrijks. Want hier begint de leidensweg van Christus. Dus je moet heel goed luisteren naar die stijgende toonladder in de begeleiding. En daarna uh, in de zangstem. als ze den Lot gesang gesproken hebben, in en die hinaus aan den Hulde. Hij kende Zitematee is helemaal vol mee met dit soort dingen. Dit is tekstuitbeelding, een hele realistische tekstuitbeelding. Ja. Want dat, wat je daarnet hoorde, dat onweer en die bliksem. Hè, als, je die, als je dat koor en het orkest hoorde. Ja jongens, je gaat, je gaat direct je paraplu pakken of je gaat schuilen ja, ergens. Absoluut, want ja. dit, is, dit is bizar wat hij schrijft. Dus, uh, ja. Bas, jij hebt ook uh, gezongen. Ja. Wat was, wanneer was de eerste keer uh, dat jij meezong? Uh, oh dat, jij mee ja, dat is echt heel lang geleden. Maar uh, goed, ergens in 1986 denk ik uh, zo'n beetje. Halverwege de tachtige jaren. En uh, ik kan me nog wel heel goed herinneren waar dat was. Ja, dat was uh, met een uh, ja, bijna studiegenoot, kan ik wel zeggen... met Daniel Royce in uh, Beek-Utbergen. En uh, met zijn uh, club uit Arnhem, Oude Muziekkoor. Uh, en een uh, orkest met... Uh... En Nico van der Meel zong toen ook, de, de, de Evangelist. Ja, heel bijzonder die eerste keer... Jij hebt uh, de Christuspartij gezongen. Was dat de eerste keer ook al meteen? Ja, de allereerste keer was de Christuspartij. En een jaar of twee later durfde ik het aan om ook in die andere rol te stappen. En dan was er iemand anders, die uh, andere bas die de Christus zong. En dan was ik, de, zeg maar, Pilatus en Judas en Petrus. En dan zong ik de Aria's. Wat was jouw, uh, als je daar naar terugkijkt, jouw favoriete zangpartij? Ja. Of, of... Op dit moment, nou ik denk dat het vooral uh, het, het favoriete stuk voor de bas-solist vind ik zelf uh, het, het stukje. Misschien komt, komen we daar nog aan toe straks. Maar uh, dat is een, uh, het stuk aan het eind van de Matthäus-Passion. Am abend da eskule war. Dus als Christus gestorven is en begraven. En uh, ja, dan, dan wordt er een soort van uh, visioen um, uh, neergezet in een korte ariozo. Een kort lied. En dat vind ik het mooiste om, uh, om te zingen als bas. In... Staat die op de cd die jij mij net ja, hebt gegeven? Op, nee, niet op die cd die ik heb gegeven. Maar wel op die nummertje 11. Okay. Dan uh, komt, komt die even op, op ja. een later moment. Want dan kan ik hem niet ja, heel makkelijk doorkikken uh, als, nee. uh, als Christus kun je uh, ja, zoveel uh, hart in, en met hart en ziel kun je erin. Uh, maar aan de andere kant moet je toch ook... De Christuspartij is voor mij op dit moment al een paar jaar mijn favoriet. Dat zing ik erg graag. Dan moet je wat ouder voor zijn misschien om dat goed te kunnen vertolken. Terwijl ik wel als eerste daarmee begon als ja. logie van 23. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat best zwaar is. Mm -hmm. Ja, zeker. Het is, uh, um, maar aan de andere kant, in het begin zag ik daar tegenop... de laatste... Uh, de laatste tien jaar heb ik zoiets van... ja, maar graag, laat, laat me dat alsjeblieft zingen. Want ik hoef die uh, Christus niet te vertolken... als een soort operazanger in een rol. Ik ben dat niet. Ik mag dat uitdragen. En ik, uh, ik, ik kan er karakter aan geven. En ik geef het geen effect mee. Net zoals dat loopje van net pom, pom, pom, pom, pom. Dat is geen effect in de muziek. Uh, dat is een affect. En een affect, zeg maar effectief, affectief... Affectief is iets heel anders. en Dat gaat diep. En dat is met, met een christuspartij een christusrol ook. Dan, dan komen er uh, uh, uh, teksten in voor die christus heeft uh, ge, gezegd volgens de overlevering. En uh, ja daar geloof ik ook wel in dat dat ge gebeurd is. En, en dat is waar. En dat mag je dan in de vertaling van Luther op de muziek van Bach mag je dat, ja, herscheppen. Dat zei, zei ik straks al. Hè? En dat vind ik zoiets moois om te doen. En dan niet als productie elk jaar twintig keer. Want dan wordt het een productie. Maar gewoon één of twee keer per jaar. Heerlijk om dat te mogen doen. Dus dat, dat doe jij altijd nog. Ja. En verder dirigeer jij. Verder ben ik dirigent en zangpedagoog. Ja. Waar gaat je voorkeur dan naar uit? Oh, ik, ik dirigeer zoveel liever nu. Uh, de, de muziek zeg maar, die ik vroeger gezongen heb. En dat gaat, uh, het heeft niet alleen met de matthäus om te maken. Omdat je als zanger natuurlijk, maar een klein onderdeel vormt van het geheel. Je bent een van de uh, solisten, wel heel belangrijk natuurlijk, de Christuspartij, naast de evangelist. He, maar als dirigent ben je dan uh, de, de, de, de, de, de, de intermediair. He, ik mag een groot, daar twee orkesten en twee koren en solisten, mag ik aansturen, mag ik ook voorbereiden totdat ze klaar zijn om het uit te voeren. En uh, je mag daar je eigen interpretatie op loslaten... en je eigen gevoel, je eigen affect. En uh, ja, de organist heeft daar ook een grote rol in. Hè. Dat, dat, dat kun je iedere keer, wat, uh, wat Arjan straks ook zei... iedere keer weer een ander uh, gevoel ingeven. Juist ook omdat je van de bas afspeelt. Maar goed, dat, is, dat, ga, dat gaat misschien veel te ver voor dit programma. Maar dat je akkoorden kunt omleggen en iets hoger kunt spelen... en iets lager... En, ja, je bent als een, ook een halve componist hè, als je als organist ja, daar zit. Ja, het is nooit hetzelfde. Nee, zeker daar niet bij. Nee, als je, je moet doen. je aan de akkoordschema's houden, maar het is net als bij jazz. Iedere keer kun je toch wel andere dingen aanwenden. Hiermee is het jazz begonnen, Bas. Ja, hier Dit is, is het. Ja, dansen. dat is het hè. De, de sessie, de jazzsessie, jammen. Ja, maar als dirigent vind ik het zo machtig om uh, mensen dan uh, tijdens een uitvoering, als je alles hebt voorbereid met iedereen, uh, samen te brengen. Um, en dan ook um, het, een stukje erbovenop te, te doen. Niet qua niveau per se, maar wel qua gevoel. Dat je ze boven zichzelf kunt laten uitzingen uh, en uitspelen. En dat maakt het um, ja, soms: dat, dan, dan heb je een moment in zo'n Matthäus-persoon. Um, uh, of het nou aan het begin is, uh, of tijdens de instellingswoorden: uh, neem het asset. Dat is mijn lijp, zeg maar de, de woorden waar Christus het brood breekt en de wijn drinkt en het Nieuwe Testament instelt. Ja, dan, dan kun je rillingen van krijgen en dan, dan kun je dat zo bewerken. niet alleen als zanger, maar ook als dirigent kun je dat zo mooi begeleiden als die zanger zingt en ik dirigeer. Dan kun je zo'n bijzondere spil uh, zijn in het uh, gebeuren. Laten we nog naar een, een stukje gaan luisteren. Dat was eerst een fragmentje dat we al gehoord hadden. Maar uh, Arjan, het, het tweede fragmentje. Wat uh, hoorden we daar? Ja, uh, Bach die heeft veertien uh, keer in de Matthäus' Passion een koraal Dit is dus een koraal. Hè? Uh, een, een, een, een, coupl een couplet van een bestaand lied. Bach heeft... Uh, dit is trouwens van Hans-Leo Hassler, de melodie. Deze melodie heeft Bach dus zelf niet gecomponeerd. heeft hij dus van niemand anders. Okay. En uh, de tekst is van Paul Gerhard. Uh, een beroemde tekstdichter uit zijn tijd. En uh, van Oh Vol Bloed en Voelen. Dit is het uh, negende couplet van dat, uh, van dat lied. En dat, uh, de strekking van dat lied, en dat is eigenlijk zo mooi. Uh, de de Laat ik eerst zeggen: Dit uh, wordt uh, in de Matthäus-persoon geplaatst. wanneer Christus dus uh, gestorven is. Jezus riep wederom een luide stem en gaf de geest. En gelijk daarna wordt dit lied uh, gezongen. En dat is zo treffend, want. Uh, Waar het eigenlijk om gaat, dat uh, de, de, het gebed eigenlijk dat Christus ons mag bijstaan tijdens ons eigen sterven. Dat wij in het geloof, dat wij door zijn lijden en sterven het eeuwige leven verwerven, geen doodsangst hebben. Mooi hè, mooi zo'n tekst. Mm -hmm. En dat is precies na het moment dat Christus uh, sterft. Maar de, ja, je zou bijna zeggen, is het een, uh, is het, was hij zo ontroerd door de dood van Christus? Ik denk eerder dat, uh, dat Bach uh, met dit koraal, met dit couplet, dat negende couplet van de Houdt voor Bloed, hoe meer een beleidenis uitspreekt. Zijn eigen geloofbeleidenis en troost wil geven. En Dat is, uh, dat is prachtig. Ja. Dit is, dit is, uh, eerder in het programma hadden we Erbarmedie. Dat was een stuk waar mensen echt tot tranen toe geroerd kunnen zijn. Maar dit is eigenlijk het tweede. Het waren de twee, vertelde ik daarnet. Ja, dat klopt. Uh, en dit is eigenlijk het andere stuk. Uh, in een Matthäus waar mensen heel erg door geraakt worden. En echt, jongens, er is net bezongen, Christus is overleden. Hè? Hij geeft de geest, blaast zijn laatste adem uit. Mm -hmm. En dan komt dit zo ongelooflijk treffend. Bas, jij, ja, terwijl je dit ook hoorde, terwijl je dit al veel vaker hebt gehoord, natuurlijk, uh, zat je er eigenlijk ook weer heel erg in van, oh, dat is prachtig. Mm -hmm. ja. ja, je kunt het op allerlei manieren ook uh, zingen, dit kerklied. Maar uh, aan de andere kant moet je zeggen dat Bach zo'n fantastische zetting ervan heeft gemaakt. Een vierstemmige zetting. Uh, is dit ook niet de laagste zetting van de O-Haupt? er eh, zijn verschillende hogere uh, liggingen in de Matthäus komen ervoor. Maar dit is zo op de muziek, uh, op de tekst geschreven... Uh, zoals Bach dat altijd deed met de kerkliederen... en zoals een goede organist dat ook doet... bij het begeleiden van een van gezang of van een psalm. Hè. Elke couplet heeft een andere betekenis. Elke tekst is weer anders uh, gezet. Hè. Ik ga ondertussen even... We hebben een, bel een beller in de ja. uitzending. Een goede nacht. Ja, hallo. Hallo, met wie spreek ik? Hallo, nou, je spreekt met Timo uit de Hoi Timo, wat, wat heb jij met uh, Matthäus' passion? Nou, ik ben op zich niet, niet zo van de muziek. Maar ik vind het wel op de een of andere manier... kruipt het wel een beetje onder je huid. Ben je ook wel eens naar een uitvoering geweest? Nee, ik kom eigenlijk nauwelijks de deur uit. Dus dat, dat red ik niet. Maar ik ik had wel een. Ik had, ik ben niet via de redactie gegaan. Hè, dus ik stel nu me uit... Ik had eigenlijk een vraag die ik wou maar ik weet ja. niet of dat mogelijk is. Ja, dat mag. Uh, ik sloeg eigenlijk een beetje aan op het dieg, uh, wat in het begin werd gedraaid. Ja. Uh, dat, dat, dat komt op mij over als de gebiedende wijs. Als, als zeg maar, de, de gebiedende wijs die de zangers aan God richten. En mijn vraag is eigenlijk van, is dat niet... Wordt dat niet door veel mensen als... Uh, Hoogmoedig ervaren. Bas, wil jij hierop uh, reageren? Ja, ik denk dat dat uh, toch een beetje de betekenis, uh, de, de andere kant van de betekenis is. En, maar je moet dan wel de tekst goed bekijken, denk ik. En dan zie je inderdaad, wat ik straks al zei, hè, dat het, het is meer een gebed op, op je knieën is. Uh, de, de gelovige wordt hier opgeroepen... Uh, ja, of wordt hier eigenlijk uh, vooruitgegaan uh, voor door de solist, door de alt. Die zingt, heer ontferm u alstublieft. Want ik ben net zo'n figuur als Petrus. Uh, die, die mijn eigen vader verlogend Of mijn eigen geliefde uh, ver, ver, verlogend En uh, ik, ja, het is meer een, een aanklacht naar jezelf. Hè? Uh, zo moet je het maar zien. Maar wat het eigenlijk een eindelijke betekenis is. Want wat, wat wordt er vlak voor dit, de laatste woorden voordat er Erbarmenig begint. Is ontwijnen te ja. hè? Die Petrus heeft Christus drie keer verlogen, de Haan kraait. En op dat moment herinnert hij zich eigenlijk het moment dat Christus tegen hem gezegd: Ja, voordat de Haan kraait, ga jij mij drie keer verlogen. En hij is er zo verzinnen van onder de indruk: Van ja, jongens, ik heb iemand verlogen en niet zomaar iemand. En, hij, uh, ja, en dan, is het, uh, ja, dan is het het berouw wat Petrus heeft, wat in de muziek omgezet is. En dat is, uh, je, je zou bijna zeggen: Ja, hoor ik, hoor ik Petrus wat huilen. En het is uh, de smart, het zijn niet de tranen hoor, maar echt de smart, het, het, het, het, het, uh, ja, de spijt dat hij heeft, ik denk dat dat de zuivere muziek is nu. Is, is daarmee de vraag dus, beantwoord, Timo? Nou, dus, dus het komt er meer op neer dat eigenlijk meer de smekende wijze is dan de gebiedende wijze die tot God gericht wordt. Ja, ja, ja, ja dat denk ik ook. Denk je ook niet? Ja, ja. Dat, dat wordt hier inderdaad uh, gedacht. Timo, uh, okay, dan... ik hoop dat, dat het wel duidelijker is geworden. En uh, dank voor je belletje. Ik wens je een hele fijne nacht nog. Weer eens Ik vind het mooi. Hè? Het kruipt mm -hmm. dus toch, wat, wat deze Timo ook zegt... het kruipt onder mijn huid, deze muziek. Ja, ja. Het, en dat is, dat is weer zo'n ervaring. Dat vind, ja, dat, ik, ik vind het zo mooi wat deze meneer nu zegt. Ja. Ik, geweldig. Ik, ik bedankt dat je dit zei, Timo. <laughs> nou, dit Timo, die kan je nog eventjes uh, in je zak steken... Um, ik denk dat we nog naar één nummer gaan luisteren. Bas, jij had het er net al over. Voor degenen die net inschakelen of die even kwijt zijn. Waar gaan we nu naar luisteren? Waar had jij het net over? Nou, het is nu uh, tweede paasdag geweest. Hè? De derde paasdag, maar die vieren we niet meer. Um, ja, we hebben het uh, hier over uh, een stuk wat aan het eind van de Matthäus uh, passion uh, voorkomt. Na het moment dat Christus van het kruis is afgenomen. Door zijn leerlingen en door zijn uh, geliefden. De vrouwen om zich heen. Maria Magdalena en zijn moeder. Uh, uh, hier is het avond. Het begin van de Sabbat. De nieuwe dag. En hier citeert uh, Bach. Want het zijn keuzes van Jan Sebastian Bach. Om die vrije teksten. Want het is een vrije tekst. Die gedichten uh, waar de aria's zeg maar, op geschreven zijn. Nou, dat gedicht gaat uh, terug naar Matthäus 3, dus helemaal het begin van het uh, Evangelie. Waar Jezus door Johannes gedoopt wordt en er komt een duif uit de lucht en die daalt op zijn hoofd neer. Uh, ook in Genesis komt dat voor hè, in het verhaal van, van, van, van uh, Noach: dat er een duif komt met een, met een takje. Um, een olijftakje, Dan heb je het weer, de olijfberg, olijftakje. Um, dit is zo mystiek, dit stukje. Daar moet je gewoon even voor gaan zitten en beeld je het in. Het visioen van een nieuwe lente, van het al opstaan, opgestaan zijn van de Heer. Was goed om er even bij te vermelden. Dit ben jij dus. Ja, Dit dat ben was ik zelf, jij. Ja, ja dat is een tijdje geleden alweer. Maar daar zong ik dus uh, op de plek waar ik als 15-jarig jochie... Uh, voor het eerst uh, naar de Matthäus ging luisteren. Zong ik zelf in het concertgebouw. Ja. En in die tijd dat jij dat dan uh, hebt uh, gezongen mm -hmm. en gedirigeerd... ben jij anders naar het stuk gaan kijken? Ja, steeds weer. Dat uh, dat komt als een soort rode draad ook uh, door dit programma heen. Hè? Want je, je, je, ja, je oefent net als, als je in je leven mag oefenen met vallen en opstaan. Uh, totdat je wat meer in balans bent. En uh, dat is met het geloof ook zo. Uh, misschien herkennen de luisteraars dat ook wel. Dat je in uh, geloof ook um, woestijnmomenten kunt hebben. Dat je denkt van ja, maar waar is die God dan? En wat moet ik er dan uh, nou mee in mijn leven? En dat op een gegeven moment toch weer... Uh, uh, de vogeltjes uh, in de bomen uh, gaan fluiten en in je hoofd. En dat je op een gegeven moment de lente weer, uh, weer mag, mag meemaken. Hè? Zoals nu. Het is alleen een beetje regenachtig, maar goed verder. Hè? En dat is in dit stuk heel duik te horen. En dus in de Matthäuspersoon gaat het op en af, wat dat betreft. We hebben het er nu, uh, nou, zeg maar, anderhalf uur over gehad. Ik heb in ieder geval heel erg veel geleerd. Ik denk uh, meer met mij. Uh, voor dit jaar zit het er natuurlijk eigenlijk wel weer op. Op. Maar Anjan, jij geeft lezingen, toch? Ja, ja, ja, er komt er nog één aan. Ik, ik meen aan mijn hoofd gezegd, 13, 13 april heb ik nog een, een, een Matthäus Passion lezing. De okay. afgelopen weken natuurlijk een aantal keer de lezingen gegeven. En, en uh, hoe komen we dan bij jou terecht? Uh, www.arjanbreukhoven.nl Dat is mijn website en uh, daar uh, kan je de aanvragen doen. Nou ja, op Dat die manier kunnen we pagina. dus nog veel meer leren. Want jij zei, eigenlijk moet je een keertje, als je er niet zoveel van af weet... gewoon eerst er wat over leren ja. voordat jij dan zeggen, naar zo'n uitvoering deze, gaat. Deze lezingen zijn gewoon heel leuk. Het is met beeld en geluid. Dus het is niet twee uur lang uh, luisteren naar een geleuter van mij. Maar het is echt met het prachtige geluid, prachtige videofragmenten. Echt aanbevelenswaardig. Arjan Breukhoven en Bas Ramselaar, bedankt voor jullie komst... en jullie uh, informatie en mooie verhalen. Graag gedaan. Heel graag gedaan.